goed jullie allemaal weer te zien. Hey, ik wil beginnen met een vraag. Wie is er wel eens compleet de weg kwijtgeraakt, compleet verdwaald, dat je niet meer wist waar je was en dat je niet meer wist waar je heen moest? Kan ik handen zien? Ja. Best wel veel mensen. Dat is nu bijna niet meer voor te stellen hè, met, met onze smartphones en Google Maps en TomTom. Tom. Maar voor de jongeren onder ons, er was dus een tijd dat we geen mobiels hadden. En geen Google Maps. En geen TomTom. -tom. Ik weet nog een keer uh, voor het mobiele tijdperk, mobiele telefoon -tijdperk, dat ik uh, met een vriend op fietsvakantie was. Het was door, door Bulgarije en uh, we hadden twee problemen. Het eerste probleem is dat wij geen Bulgaars spraken. En het tweede probleem was dat Bulgaren geen Engels spreken. En helemaal geen Nederlands. Dus, we hadden een manier om toch de weg te vragen is, we hadden de, de straat waar we moesten zijn, maar ook Bulgaarse naam, maar die hadden we uit ons hoofd geleerd. En dan keken we vragend, en dan zeiden we de naam van de straat, en dan wezen we die kant op. En dan werd er uh, ge, nee, oh, nee geschud, en dan wezen we de andere kant op, en dan werd er ja geknikt. En dan stapten we meteen op onze fiets, en dan reden we die kant op. Om vervolgens verschrikkelijk te verdwalen. Echt compleet de verkeerde kant wezen ze op. Nou, volgende dag opnieuw. Wij, de naam van de straat, vragend kijkend. Die kant. Nee, geschud. Die kant. Ja, geknikt. Dus wij opnieuw op onze fiets, snel die kant op. Opnieuw compleet verdwaald. Nou, ik begon inmiddels te denken dat het Bulgaarse volk eigenlijk best wel een rotvolk is. Sorry als de Bulgaren zijn hier. Maar ik dacht van, wat een minne streek Om iemand compleet de verkeerde kant op te sturen. Nou, toen die avond spraken we een Bulgaar die wel Engels sprak. En wij vertelden het verhaal. En hij begon keihard te lachen. En toen wist ik zeker dat het Bulgaarse Belgaar, volk een rotvolk is. Maar toen zei hij, nee, nee, nee, nee. Luister goed, ze sturen jullie de goede kant op. Alleen, als een Bulgaar ja bedoelt, dan schudt hij zijn hoofd. En als ze nee bedoelen, dan knikt hij zijn hoofd. Jullie begrepen alleen hun communicatie niet. Nou, waarom vertel ik dit? Omdat ik geloof dat het ook zo vaak gaat in ons leven met God. We raken de weg kwijt en maken verkeerde keuzes. Omdat het ons op de een of andere manier niet lukt om Gods stem te verstaan. Om zijn manieren van communicatie te begrijpen. Dus we doen maar wat. En we raken soms gigantisch verdwaald in het leven. Met alle gevolgen van dien. En we ervaren bijna wanhopig verlangen... Om van God te horen. Om Gods stem te verstaan. Om Gods leiding te ervaren. Gods wil. He, voor dingen als, als werk, relaties, grote dingen. Maar ook gewoon, hoe, hoe leef je nou je leven op een goede manier? Hoe ben je nu een goede partner? Of een goede vader? Of een goede werknemer? Hoe ga je nou op een goede manier om... Met stress, of met pijn, of verdriet, of met lijden. Hoe word je nou gelukkig? Weet je, dat is misschien wel de vraag die ik het meest krijg als voorgaar. Martijn, hoe kan ik nou Gods stem verstaan? Hoe kan ik nou Gods leiding ervaren in mijn leven? Hoe weet ik nou wat, wat Gods wil is? En weet je, meer dan ooit worden we omringd in ons leven door lawaai... En geschil van mensen en bedrijven en social media die ons allemaal ongevraagd om advies, uh, ons advies geven. En weet je, meer dan ooit hebben we het nodig om in dat geschil en in dat lawaai om God's stem te horen. Om God's stem te verstaan. Zijn leiding. Want diep van binnen weten we allemaal dat alleen God echt wijs is. En echt alwetend en echt liefdevol. Maar misschien vraag je jezelf wel af, ja maar kunnen we Gods stem wel verstaan? Heel persoonlijk. En hoe dan? Weet je, als je de Bijbel leest, dan lees je over een God die spreekt. Van genesis tot openbaringen lees je over een God die constant in gesprek is met zijn kinderen. God is een sprekende God. En nergens in de Bijbel wordt gezegd dat God veranderd is. Of dat de Bijbel geschreven was dat God besloot zijn mond op slot te doen en de sleutel weg te gooien. Dus als God constant spreekt in de Bijbel, dan zou je dat ook vandaag de dag nog moeten doen. Toch? En toch kan onze ervaring een hele andere zijn. Lijkt God stil? Lijkt God soms doodstil? En worstelen we met de vraag of God echt nog wel direct tot ons kan en wil spreken? Of denken we ja, nee, God spreekt wel tot die persoon, want die is zo geestelijk. Niet tegen mij. Herkenbaar. En weet je, toch heb ik de afgelopen jaren mogen ontdekken dat, dat God wel degelijk heel persoonlijk tot ons wil spreken. Alleen vaak op de meest verrassende manieren. Manieren die we niet verwachten. En die we vaak ook niet herkennen. Gods stem verstaan moet je leren. En daarom gaan we in deze prekenserie vandaag en de komende weken gaan we kijken naar wat zijn dan die manieren waarop God tot ons spreekt en hoe kunnen we zijn stem daarin verstaan. Nou, vandaag gaan we kijken naar hoe God tot ons spreekt door de Bijbel, want dat is de allerbelangrijkste manier waarop God tot ons spreekt. Als jij graag een woord van de Heer voor jou persoonlijk wil, dan kun je gelukkig prijzen, want God heeft ons een verzameling van 66 boeken gegeven, vol woorden van Hem voor jou persoonlijk. Wist je dat al honderden jaren lang de Bijbel het meest verkochte boek is? Elk jaar weer, nog tot vandaag de dag, het meest Verkochte boek, ik weet niet of het ook, ook het leest, meest gelezen boek is, maar in ieder geval, wist je dat er meer dan 6 miljard Bijbels in onloop omloop zijn? Dat is bijna evenveel als de mensen op aarde zijn. Als je erover nadenkt, het is bizar voor zo'n eeuwenoud boek, geschreven in een compleet andere tijd en cultuur dan die van ons. Waarom is dat? Ik geloof dat dat is omdat mensen, wat ik al net al zei, een wanhopig verlangen hebben om van God te horen voor hun leven. En op de ene of manier het besef hebben dat de Bijbel daar iets mee te maken heeft. Dat God door de Bijbel heen spreekt. Maar om Gods stem te verstaan door de Bijbel heen, moeten we denk ik eerst twee hele belangrijke vragen beantwoorden voor onszelf. En de eerste vraag is, waarom... Kun je überhaupt Gods stem verstaan door de Bijbel? He, waarom niet door de verzamelde werken van Shakespeare? Of uh, door een kookboek? En de tweede vraag is, hoe dan? Hoe kun je Gods stem verstaan door de Bijbel? Nou, ik ga proberen deze twee vragen te, be te beantwoorden in twintig minuten, oké? Okay? Dus, bid vormen. Waarom? Waarom kun je Gods stem verstaan door de Bijbel? Nou, twee bijbelversen zijn heel belangrijk in de beantwoording hiervan. Ten eerste 2 Timotheus 3, vers 16 tot 17. Die wil ik met jullie lezen. Daar staat het volgende. Elke schrifttekst is door God geïnspireerd. En kan gebruikt worden om onderricht te geven, om dwalingen en fouten te weerleggen, en om op te voeden tot een deugdzaam leven zodat de dienaar van God voor zijn taak berekend is en voor elk goed doel volledig is toegerust. Waarom kunnen we Gods stem verstaan door de Bijbel? Dit vers zegt omdat de Bijbel door God geïnspireerd is. Elk schrifttekst, elk, elk Bijbelvers is door God geïnspireerd. Het, het Griekse woord wat hiervoor gebruikt wordt is een samenvoeging. Van twee Griekse woorden, van Theos en Pneuma. Theos is het Griekse woord voor God en Pneuma voor adem, adem en geest. Dus eigenlijk wat hier letterlijk staat is: elk schrifttekst is door God beademd. Net zoals God helemaal aan het begin van de Bijbel Adam en Eva Adam inblies om ze tot leven te wekken, is dat dus met elk vers. Uit de Bijbel. Jongens, ik zoek een Bijbel. Ja, dankjewel. Dit boek is... Oh, daar ligt onder stapel papieren. Als je hem nodig hebt... Elk vers van dit boek is beaamd door God... En weet je, dat, dat is dus ook het, het mysterie van dit boek. Want je, want je zegt misschien, ja, hoezo door God be, beademt of geïnspireerd? Dit boek is toch door mensen geschreven? Ja, klopt. Zelfs door veertig verschillende mensen. En tegelijkertijd is dat de ervaring van christenen al 2000 jaar lang, is dat tegelijkertijd de woorden die deze mensen hebben opgeschreven, de woorden zijn van God. God heeft elk woord geïnspireerd. En die mensen hebben dat opgeschreven. Dus daarom is het 100% het boek van mensen en 100% het boek van God. Geïnspireerd door de Heilige Geest. En weet je dus, de Heilige Geest is eigenlijk de auteur, de schrijver van de Bijbel. Nou, je, je hebt vast wel eens een boek gelezen en, en je komt bij een hoofdstuk of, of een gedeelte waarvan je denkt hè? Wat bedoelt u daar nou weer mee? Heb je dat wel eens gehad? Dat je echt denkt, van, nou, dat, dit, dit slaat nergens op. Hoe kom je dan achter de betekenis van wat daar staat? Wat is de beste en makkelijkste manier om daarachter te komen? De schrijver te vragen, toch? Maar wat is het probleem? Dat meestal de schrijver of al dood is, of onbereikbaar is. Ik heb wel eens een keer een mailtje aan een uitgever gestuurd. Van, hey, kun je dat even door voorwaarden aan de schrijver, want deze vraag heb ik nooit meer wat van gehoord. Weet je wat het heerlijke is met dit boek? Dat de schrijver springlevend is. De heilige geest is alive live kicking en sterker nog, als jij een kind van God bent, als jij een volgeling van Jezus bent, dan woont die schrijver in jou. Dan woont de heilige geest in jou. En dan kun je dus altijd vragen, heer, wat, wat betekent dit? Wat betekent dit? Waar slaat dit op? Wat betekent dat voor mij hier en nu? Voor mijn situatie? Want wat laten we eerlijk zijn. Dit boek is niet makkelijk te begrijpen. Het is geschreven in een compleet andere tijd en cultuur. En vooral het Oude Testament. Hè, is, is soms heel lastig te begrijpen. En, en lastig te handelen. Er zit zoveel... Wetten in waarvan je denkt van, wat moet ik daar nou weer mee? Veel geweld, wat moet ik daar nou weer mee? En daarom wil ik je ook echt aanmoedigen, lees dit boek niet alleen. Lees het ook met andere christenen. Samen hebben we al zoveel meer wijsheid en horen we al zoveel meer van God dan in ons eentje. En daarom hebben we in OASO Connect groepen, om samen de Bijbel te lezen. En... Pluk ook je vruchten van wat God al 2000 jaar lang tegen christenen heeft gezegd over dit boek. He, daarom is het bijvoorbeeld heel handig om een studiebijbel te hebben. Om te putten uit de wijsheid van die 2000 jaar lange kerkgeschiedenis. Maar bovenal vraag het de schrijver. Jezus zegt dat ook in, in Johannes 16 vers 12 tot 13. Hij zegt, ik heb jullie nog veel te zeggen. Hij zegt dit tegen zijn leerlingen. Maar jullie kunnen het nu nog niet begrijpen. Maar als de heilige geest komt, zal hij aan jullie de waarheid bekendmaken. Hij zal jullie helpen de waarheid helemaal te begrijpen. Weet je, en daarom is, is het zo belangrijk dat je dit boek niet alleen leest, maar dat je biddend leest. Dat je constant met God in gesprek bent. Heer, wat, wat wilt u mij hierdoor zeggen? Vrienden, de heilige, ja, sorry, ik val in herhaling, maar de Heilige Geest is zo belangrijk voor het lezen van de Bijbel. En ik, ik heb dat in, uit eigen ervaring heb dat zo sterk ervaren. Weet je wanneer ik de Bijbel las als ongelovige tiener? Als ik s'avonds niet in slaap kon vallen. Want ik vond dit het meest saaie en irrelevante boek wat er op aarde bestond. Dus als ik de Bijbel las, viel ik meteen in slaap. En waarom was dat omdat ik de Heilige Geest nog niet had. En daarom zei het me niks en het boeide me niks. Ik denk dat dat de grootste verandering was toen ik tot een levend geloof kwam, 2000, oh 2000 jaar geleden. 20 <lacht> jaar geleden. Een paar nullen verschillen. Het groot verschil was toen dat dat boek opeens tot leven kwam. En dat ik er geen genoeg van kon krijgen om de Bijbel te lezen. En dat de waarheden als het ware uit deze pagina's in mijn gezicht sprongen. Zo krachtig sprak God door de Bijbel tot mij. Ik moet eerlijk bekennen, dat heb ik vaak ook niet. Maar toen was dat zo'n ontzettend groot verschil. En dat kwam door de Heilige Geest. En dat brengt me ook bij het tweede vers. Waarom? we God stem kunnen verstaan door de Bijbel. En dat is Hebreeën 4, vers 12. Daar staat dit. Want het woord van God is levend en krachtig. Scherper dan een tweesnijdend zwaard. Het dringt diep door tot waar ziel en geest, been en merg elkaar raken. En het is in staat de opvattingen en gedachten van het hart te ontleden. Het woord van God is levend en krachtig. En krachtig. Heb je dat wel eens ervaren? Als je de Bijbel leest. Het leeft. Het spreekt precies tot mij. In mijn situatie. Je, dat als je hetzelfde vers leest. Dat het elke keer anders tot je spreekt. Omdat je dat nodig hebt. In jouw situatie. Op dat moment. Het woord van God is levend. En krachtig. De Heilige Geest gebruikt die eeuwenoude woorden om ze nieuw te maken. Levend en krachtig. Ik heb dat ook wel eens als ik preek. Een tijdje geleden kwam iemand naar me toe, na afloop van de dienst, en die, die had tranen in de ogen. En die, die kwam me bedanken voor mijn preek. Ze zegt: God heeft er zo doorheen gesproken. Ja, dan groei je natuurlijk helemaal spreken. Dus ik, ik vroeg haar: Ja, maar wat, wat heeft je dan zo aangesproken? Ja, dit en dit. Ik dacht, dat heb ik helemaal niet gezegd. Dat had ik helemaal niet gezegd, maar God had dat bijbelgedeelte, wat ik wel gebruikt had, maar niet verder op in was gegaan, gebruikt om precies datgene tot haar te spreken, wat zij op dat moment nodig had. Die troost en die bemoediging. Weet je, ik kan je vertellen, dat maak je nederig als spreker. Het woord van God is levend en krachtig. Het is scherper dan een tweesnijdend zwaard, staat er. Heb je wel eens afvraagd, waarom wordt de Bijbel vergeleken met een tweesnijdend zwaard? Dus een zwaard wat aan beide kanten scherp is. Ik zie je zuchten. Nee? Ja. De Bijbel, als het woord van God, is een tweesnijdend zwaard, omdat het zo lev levend is en zo krachtig, dat het dwars door onze harde harten... ...en muren van onverschilligheid en cynisme en zonde heen kan snijden. En ons diep kan raken in ons hart, precies op de plekken waar we dat nodig hebben. Hè, het ontleedt onze opvattingen en gedachten. Het, het laat precies zien wat er niet oké okay is in ons leven. Vrienden, de Bijbellezen is niet altijd leuk en comfortabel. De Bijbellezen kan ook ontzettend conf uh, confronterend zijn omdat het een tweesnijdend zwaard is. Het houdt je een spiegel voor. Het laat je die donkere hoeken in je hart zien. En ik denk dat er niets is wat zo die dingen in ons leven kan aanwijzen. Die we weg moeten doen. Als de Bijbel. Tweesnijdend zwaard. Niet om ons te verwonden. Maar om ons te genezen. Het Heilige Geest is als een chirurg. En die gebruikt dit zwaard. Om dat weg, datgene weg te snijden, wat, wat een tumor is van kwaad en van zonde. Om genezing te brengen. Nog een verhaal. Ik, ik, ik heb in het ver verleden heb ik in de shelter gewerkt. Dat is een uh, Christian Youth Hostel. Een christelijke jeugdenberg in de rosse buurt van Amsterdam. We kregen gasten uit heel de wereld en ze kwamen naar de shelter omdat we de goedkoopste waren. Niet omdat ze per se in een christelijk hostel uh, wouden verblijven. Maar we nodigden ze elke avond uit voor een bijbelstudie. Ik vond het fantastisch om daar bijbelstudies te doen. Want je, kreeg, je wist nooit wat voor mensen je kreeg. Nou, één avond kwam er een man en die keek me boos. En hij stelde zich voor en hij vertelde dat hij net uit de gevangenis kwam. Echt een, een, een zware crimineel. En toen begonnen we de bijbel te lezen en hij keek me boos. En jongens, letterlijk, op een gegeven moment pakte hij die Bijbel en hij gooit hem zo naar mijn hoofd. Dat hebben jullie nog nooit gedaan trouwens, gelukkig. Ja. Maanden later, maanden later, die, die gast was natuurlijk al lang vertrokken, krijg ik een e-mailtje van deze persoon, om het te bedanken. Dat we samen die Bijbel hebben gelezen. Want God had die woorden gebruikt om hem te verovertuigen van dingen die niet goed waren in zijn leven. Zijn is zwaard. En hij ging op zijn knieën. En hij heeft Jezus aangenomen. Als degene die hem kon genezen. Als degene die hem kon bevrijden. En vergeven. Twee zijn zwaard. Hoe? Hoe dan? Hoe kun je nou ervaren dat God door dit boek tot je spreekt? Want ik kan me voorstellen dat je denkt: van ja, Martijn, je weet het allemaal weer mooi te zeggen. Maar eerlijk gezegd, dat is niet mijn ervaring. Als ik de Bijbel lees, dan is het vaak heel droog. Ik heb je het idee dat ik gewoon een, een boek lees? Of ja, het, het, het raakt me niet. Herken je dat? Hoe kunnen we nou Gods stem verstaan door de Bijbel? Nou, nog één Bijbelvers wat ik denk wat essentieel is. En dat is Psalm 1. Vers 2 en 3, daar staat dit. Gelukkig de mens die vreugde vindt in de woorden van de Heer. Ze steeds weer overdenkt. Over dag en s'nachts. Hij is als een boom aan het water. Een boom die altijd vrucht draagt. Als het de tijd daarvoor is. En waarvan nooit de bladeren verdoren. Zo'n mens zal slagen. Wat hij ook doet. Weet je wat ik denk dat het probleem is vaak met ons Bijbel lezen. Dat we een, een vers lezen of, of, een, of een stuk. Of, of we doen zelfs Bijbelstudie, maar het blijft allemaal hier. Het blijft allemaal in ons hoofd. En voor God, om echt door dit boek heen te spreken, moet het afdalen van ons hoofd naar ons hart. Ja, hoe, hoeveel centimeter is dat? 30? Maximaal 50 centimeter. En tegelijkertijd denk ik dat de weg van ons hoofd naar ons hart misschien wel de langste weg van het universum is. Maar zo belangrijk. Weet je. We zijn geroepen om God niet alleen met heel ons verstand lief te hebben, maar ook met heel ons hart. Met onze wil, met onze emoties, met ons gevoel. En daar moeten we de Bijbel ook laten spreken tot ons hart. En dat doen we. Door de Bijbel te overdenken, overdags en s'nachts. Het, het Hebreeuwse woord wat hier gebruikt wordt, is het, is het woord Haga. Haga. Heerlijke taal, hè. En dat, dat betekent verschillende dingen. Het betekent fluisteren, overdenken, dus ook mediteren. Trouwens, op een andere manier. Oosterse meditatie is je, je geest leegmaken. Bijbels meditatie is het juist vullen met de waarheid van God. Mediteren, maar ook herkauwen. En dat vind ik het leukste woord. Want wist je dat dat woord ook gebruikt wordt voor koeien die gras eet? En telkens weer dat gras herkauwen. Wist je dat een koe meerdere magen heeft... Dus een koe die... Ja, we zijn hier in de stad, dus dat weet u allemaal niet natuurlijk. <laughs> Ik heb het door Google, hoor. Dus, uh... Oké, okay, dus een koe eet gras, die kauwt daarop rustig, langzaam. Dan slikt hij het door, dan komt het in één maag... en dan komt dat gras op een gegeven moment weer terug omhoog. En dan begint hij het opnieuw te kouwen. Dan maakt hij het weer wat fijner, komen er weer meer voedingsstoffen... Uh, meer sappen vrij, die hij dan op kan nemen... En dan gaat het weer naar een andere maag. Die verwerkt dat. En komt het weer terug. En dan koudt hij het weer. En waarom? Zodat al die voedingsstoffen in haar systeem komen. En de vrucht gedragen wordt. Heerlijke vrucht. Melk de witte motor. Dus wat deze psalm eigenlijk zegt is. Lees een bijbelgedeelte of vers. Maar slik het niet meteen door. Kauw er rustig op. Overdenk het. Bid erover, mediteer erover. Laat het inzinken van je hoofd naar je hart. En neem het mee heel de dag door. En kou erop, keer op keer. Herkou het. En je denkt van ja, dat, dat klinkt mooi, maar hoe, hoe doe je dat dan? Nou, een voorbeeld. Psalm 23, vers 1. Daar staat, de Heer is mijn herder. Oké, okay, dus... He, dat is misschien het vers van de dag. De Heer is mijn herder. Nou, kun je twee dingen doen. Oké, okay, de Heer is mijn herder. Doe ik. Of je kunt zeggen, de Heer is mijn herder. Wat, wat betekent dat? En je begint dat woord te kouwen. Dus je zegt bijvoorbeeld, de Heer. Wat betekent dat? Niet een Heer of een van de vele Heeren. Nee, het is de Heer. Het is de Koning der Koningen en de Heer der Heren. En wie is de Heer? Dat is Jezus. Jezus is mijn herder. En dan zeg je, de Heer is, dus niet was of niet straks, nee hij is nu. Hij is nu mijn herder. En dan zeg je, de Heer is mijn. Dus het is niet de herder van iemand anders, nee het is mijn herder. Hij wil mijn herder zijn. En dan herder. Wat doet een herder? Die zorgt voor zijn schapen, die voedt zijn schapen, die beschermt zijn schapen. Die geeft soms zelfs zijn leven voor zijn schapen. Zie je? Eén zo'n vers. Hoe je daarop kunt kouwen en kunt herkouwen. En dan zakt het van je hoofd naar je hart. Psalm 1 vraagt. Wil je gelukkig zijn? Wie wilde hier gelukkig zijn? Iedereen steekt zijn hand op de... Psalm 1 zegt, wil jij gelukkig zijn? Eet dit boek. Eet dit boek. En slik het niet in één keer door, maar kou erop. Geniet ervan. Kou erop, keer op keer. En laat die voedingsstoffen. He, gods waarheid, Gods liefde. Laat het in je systeem komen, zodat jij ook vrucht zult dragen, zodat jij ook gelukkig zult zijn. En waarom? Omdat dit, in dit boek, deze eeuw oude woorden, je God zelf ontmoet. Weet je, Jezus wordt keer op keer het woord genoemd. Het woord van God. Jezus is het ultieme woord. Dit boek is ons niet gegeven als een boek vol regels... Of zelfs niet als een boek vol wijsheid en advies, dat staat er allemaal in. Maar bovenal is dit boek ons gegeven als een liefdesbrief van God aan jou en aan mij. Waarin hij zichzelf aan ons wil openbaren. En hoe meer je God leert kennen door dit boek, hoe gelukkiger je wordt. En waarom? Omdat alleen bij God zelf echt geluk en echte vrede en echte liefde en leven in overvloed, te vinden is wij zijn als dit kopje water en dit theezakje is als het woord van God de Bijbel en, en wat, wat gebeurt er als je dit theezakje gewoon één keer even snel in het water laat dippen? Slappe thee, slappe hap. Hè, er zit amper smaak en kleur aan. Ik weet niet of er theeliefhebbers zijn in ons midden, maar die vinden dit een gruwel. Hè, voor goede thee moet je het minstens drie minuten laten soken zodat de kleur en de smaak van de thee geabsorbeerd kan worden in het water. Vrienden, ik ben een groot fan van Bible-apps op je telefoon, zoals YouVersion. Hey, het is fantastisch dat je elke, elke dag een nieuw vers krijgt. Maar wat we vaak doen, is wat, we met, wat ik net met dit theezakje deed. We dopen er één keer in en dan vinden we het gek dat we niet meer proeven van God. Om Gods stem echt te verstaan door dit woord. Moeten we dat woord echt tot ons door laten dringen. En we moeten erop kouwen en herkouwen. We laten, moeten het laten inzinken van hoofd naar hart. En door heel de dag meenemen. Neem de tijd om die woorden te overdenken en met God te praten hierover. En dan, dan zal de kleur en de smaak van Gods woord je absorberen. En dan zul je zien en proeven dat God goed is. Dan zul je Gods stem verstaan. En dan zul je gelukkig zijn. Nou, een heleboel theorieën. Ik kan me voorstellen dat je hoofd helemaal duizelt. Dus zullen we het gewoon eens een keer gaan proberen in de praktijk. Even een slokje taart. Nou, is al best oké. Okay. Zullen we het gaan doen? Ga even lekker zitten. Even comfortabel. Je mag zo je ogen dicht doen. Niet in slaap vallen. Ik, uh, wat ik ga doen is. Ik ga een Bijbelvers lezen. Hardop. Voor jullie. Niet één keer. Maar een paar keer. En daartussen zal ik gewoon even, even stil zijn. En... Terwijl je die woorden hoort, terwijl die woorden over je heen komen, vraag jezelf deze vraag. Welk woord of zinsdeel spreekt me aan? Wat raakt me? Hoe wil God door dit gedeelte tot me spreken? En, en neem dan gewoon de tijd om daar met God over te praten in stilte. En neem daarna nog even de tijd om gewoon te genieten van Gods liefdevolle aanwezigheid. In die stilte. Are you ready? Ja? Heilige Geest, u bent welkom... tot ons hart te spreken. Dank u dat uw woorden... krachtig en levend zijn. Dat u precies datgene... tot ons spreken wat we nodig hebben. In Jezus' naam. Jezus zegt... kom naar mij... Als je moe bent en onder lasten gebukt gaat, dan zal ik je rust geven. Neem mijn juk op je en leer van mij, want ik ben zachtmoedig en nederig van hart. Dan zul je werkelijk rust vinden, want mijn juk is zacht en mijn last is licht.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 Amen. Hoe, uh, hoe was dat? Is het behulpzaam? Misschien vond je het wel helemaal niks, duurde die stilte veel te lang. Maar misschien zeg je van ja, dit, dit zou me kunnen helpen. Probeer het gewoon. Want het mooie is, je kunt dit gewoon thuis doen. Of als je even in de pauze op je werk even een rondje gaat lopen. Of als je een rondje Slot Plas gaat doen. Neem dat vers mee. Denk erover na. Laat het afzakken van hoofd naar hart. Bid erover en praat erover met God. En dan zul je heel veel vrucht dragen. Laten we zingen. Van die prachtige God. Reckless love.